Premels Reh met het NOS-journaal. Koningin Maxima gaat morgen weer aan het werk. Ze houdt in het World Forum in Den Haag een toespraak op de internationale conferentie over vrouwenopvang. Het is haar eerste openbare optreden sinds ze zaterdag werd ontslagen uit het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Maxima moest vorige week het staatsverzoek aan China afbreken wegens een nierbekkontsteking... en keerde na overleg met de artsen eerder naar Nederland terug.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 Vingerverf is vaak onveilig, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die onderzocht 29 verschillende soorten. Met bijna de helft was iets mis. Vijf soorten verf voldeden niet aan de chemische eisen. Er zaten te veel stoffen in die problemen kunnen opleveren voor kinderen met allergie. Vaak werd op het etiket niets over allergie gezegd. De producten die niet aan de veiligheidseisen voldoen mogen niet meer worden verkocht. In juli werd vingerverf van Bruinzeel uit de winkel gehaald omdat er een kankerverwekkende stof in zat.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 En dan weer op steeds meer plaatsen, zon, straks ook in het noorden. Later vanmiddag vanuit het zuiden, bewolking. Het wordt 13 tot 17 graden, morgen bewolkt, wat regen een graad of 14. Dit was het. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4, daarna richting Amsterdam, staat voor Zoete Woude, 5 kilometer file. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor Knoppen de meer staat 3 kilometer, één rijstrook is daar dicht.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 Wij hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de Grote Krocht in Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het! ZFM in 2015 al 25 jaar. Live! ZFM! We hebben nu ZFM luncht. Op een kleeft nog een heel stuk theaterhistorie. Deze pop is namen nog overgebleven van een de destijds zo groots en pretentieus opgezette, zwaar gesubsidieerde kinder-rockmusical, ik, Jan Klaassen. Mag ik u hartelijk bedanken voor deze fijne voorstelling. Ga gaan. Ik wil u hartelijk bedanken voor deze fijne voorstelling. Ga gaan. Hartelijk bedankt voor deze fijne voorstelling. Geen dank. Geen dank. En ik had het nog zo gevraagd. Ja. Is dus niks meer aan te doen. Oh, nou, u wat bedankt. Ja, dat idee kreeg ik al. Kopje koffie. Mag ik bedanken? Gaat u gang. Ik wil u hartelijk bedanken. Voor een lekkere kopje koffie. Ga u gang. Hartelijk bedankt voor een lekkere kopje koffie. Geen dank. Nog een kopje. Alsjeblieft. Dank u wel. Geen dank. Waarom niet? Deze dialoog komt waarschijnlijk een beetje vreemd over. Dat komt zo, deze dialoog werd oorspronkelijk geschreven met de bedoeling om uitgevoerd te worden in gebarentaal. Maar eerlijk gezegd kan ik helemaal geen gebarentaal. En om dat te camoufleren had ik maar even deze poppen over mijn handen getrokken. Maar ja, omdat dat ook niet alles is, stel ik voor dat ik deze dialoog nog een keer doe. in gebarentaal. Dat wil zeggen, ik wapper gewoon maar een beetje met mijn handen. En dan vertel ik er ondertussen wel bij wat ik eigenlijk had willen zeggen. Mag ik u hartelijk bedanken voor deze fijne voorstelling. Pardon, dat heb ik niet helemaal goed kunnen... volgen. Ja, daar komt... Ik heb mijn vingers tussen de deur gekregen...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 Van het ruisen van de wind geniet je van de vogels. Van het lachen. single van Marco Bosato. zijn nieuwe album, dat uh, zit er aan te komen. Het is er nog niet, maar het komt wel. En uh, er ongetwijfeld wel weer heel mooie dikjes op staan, Zoals dit, mooi. Blijft toch maar een zeer vruchtbare samenwerking tussen John Newbank en Marco Bosato al tientallen jaren al uh, sinds uh, halverwege de jaren negentig, zo ongeveer. Goed, uh, eens even kijken. We hebben nog een van Brian Adams. En uh, ik hoorde vanmorgen dat hij uh, op 24 mei een concert gaat geven in het Ziggo Dome in Amsterdam. Dus Brian Adams komt volgend jaar mei ook al naar Nederland. En er komen in mei nog meer figuren naar Nederland trouwens. Dat heb ik ook al gezien. En uh, Baldwin de Groot gaat ook weer op tournee en uh, met zijn achterglas. Maar eerst nu gewoon Badoen, Nee, uh, Brian Adams. Right Brand new day, was a nieu album, get up! van zijn nieuwe album, Get Up. Was dit het nummer? Brand new day. De Bioscope Agenda. Ja? Ja? Ja. Ah, dat is muziek muziekje. <laughs> Vanavond, de laatste avond voor Ja, ik wil. Om zeven uur en om half tien draait de film. Het is een Nederlandse uh, romantische comedie van regisseur Kees van Nieuwkerk... de zoon van de presentator van De Wereldraad door, Martijs van Nieuwkerk. En die had eerder de film Pak van mijn hart gemaakt. De leeft, uh, film is vanaf zes jaar. Steeds als ze begint te dromen van een huwelijk, wordt ze gedumpt. En dan wordt ze ook nog eens uitgenodigd op de bruiloften van haar exen. Onder andere Jeroen Spitzenberg en Manuel Broekman... En haar beste vriend, Thomas Kammert. om zichzelf maar niet te laten kennen... neemt haar jongere stagiair Daan... in de rol van Martijn Lakenmeijer mee... na alle ceremonies. Ze raakt veelvuldig verzeild in genante situaties... en valt prompt als een blok voor de charmes... van een aantrekkelijke arts. Speelt door Thijs Reumer. Men zegt wel, van een bruiloft komt een bruiloft... maar is hij de ware Jacob tegen wie ze... ja, ik wil, zal zeggen. Vanavond, laatste avond... Morgenavond om half acht in het kader van de filmclub van Simon van Kolum: Mia Madre. Het leven van Margarita, een succesvolle filmmaker, komt onder hoogspanning te staan wanneer haar moeder in het ziekenhuis wordt opgenomen. Ze zit midden in een draaiperiode van haar nieuwe film en heeft te maken met een pretentieuze Amerikaanse acteur. En hij begrijpt haar regieaanwijzingen niet en vraagt op de set steeds de aandacht met zijn sterke verhalen. Met een ex-man, een opgroeiende dochter... en strubbelingen in een nieuwe relatie... kan ze er niet veel meer bij hebben. Haar broer, die wel de nodige tijd aan het ziekbed kan doorbrengen... drukt Margarita met haar neus op de feiten. Ze neemt haar moeder mee naar huis... om deze laatste fase met haar door te kunnen brengen. Het afscheid van haar moeder wordt een verdrietige... maar ook een waardevolle periode in haar leven. Ma Mia Madre is een film van de Italiaanse regisseur en acteur Nanni Moretti. Die heeft ook La Stanza del Viglio en Habemus Papam... Met in de hoofdrollen Margarita Bui... Una storia storia d'Amore en La Stazione. John Toruro, Five Corners, Million, Millions Crossing... en Nanny Moretti zelf. De film won op het filmfestival van Cannes in 2015... de prijs van de economische jury. Om half acht en de leeftijd is vanaf half negen. Helemaal? Oh, Over half acht en de leeftijd is van negen jaar. Ja. Oh, dat <laughs> nou, heel je je dan, half staan, ja. uh, dan draait er uh, Voor de Kinderen... Uh, woensdag uh, zaterdag en zondag om uh, half uh, uh, even kijken hoor want ik heb het wel uitgeprint maar het is een beetje chaotisch geworden om half twee en om half vier uh, draait er nog steeds Hotel Transylvania in 3D een animatiefilm vanaf zes jaar alles rijdt op lolletjes te lopen in Ho Hotel Transylvania Achter gesloten kisten maakt Dracula zich echter zorgen... wat zijn schattige zo kleinzoon Dennis, een half mens, half papier, nog geen vampier... nog geen tekenen laat zien dat hij een vampier is. Terwijl Mavis samen met Jonathan voor het eerst op bezoek gaat... bij haar menselijke schoonouders, er schakelt Vampa Dracula... zijn vrienden Frank, Murray en Wayne. Uh, Wayne? En Griffin in om Dennis een monster in opleiding training te geven. Ze weet alleen nog niet... dat Dracula's chagrijnige en heel, heel, heel ouderwetse vader Vlad... een onverwachts bezoekje kon brengen aan het hotel. Als Vlad erachter komt dat zijn achterkleinzoon geen volbloed vampier is... en dat mensen welkom zijn in Hotel Transylvania... wordt hij pas echt bloedneidig. Dus woensdag, zaterdag en zondag... om half twee en half vier. En dan... Ta ta ta ta ta ta ta ja... de Nederlandse première... in Zandvoort van Spectre... De nieuwe Bond-film. Terwijl M verwikkeld raakt in een politieke strijd om de Britse geheime dienst te behouden, ontrafelt Bond gaandeweg de verschrikkelijke waarheid achter Spectre. Sam Mendes is uh, terug als regisseur van Spectre en Daniel Craig is voor de vierde keer als 007 te zien. Spectre is geproduceerd door Michael G. Wilson en Barbara Broccoli. Het scenario is geschreven door John Logan, Neil Purvis en Robert Wade. Donderdagavond, om 5 november gaat om 8 uur de Nederlandse première. Uh, gaat de film in première. Uh, in het Circus Zandvoort, deze feestelijke premièreavond... met hapje en drankje voor alle bezoekers, staat om 8 uur. De film draait verder iedere dag om uh, 7 uur of een kwart voor 10. Zondag, maandag en dinsdag draait de film één keer per avond om 8 uur. Dus de nieuwe Bondfilm draait vanaf donderdag ook in Zandvoort... How's the... Sam Smith met de titelsong van... of niet de titelsong, maar in ieder geval... Uh, slotzoen van de James Bond film Spectra natuurlijk uh, morgen. Dus voor het eerst in de bioscoop in Zandvoort. Jawel, morgen. Jawel. Kijk er naar uit, hoor. Oh nee, overmorgen. Sorry. Nee, het is al tussen pas dinsdag natuurlijk. Het is uh, Pink. Today is the day.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 Nee. nou, bij Zandvoort is vandaag inderdaad de dag, hè? Ja. En, eh, uh, het was pink. En we gaan uh, zo langzamerhand over naar het regionieuws van half twee. Iets te vroeg. Nou, half twee niet. Nou, mag wel. de jingle geweest is. Nieuws bij ZFM Zandvoort met Imka Trommel. Goedemiddag, dit is het nieuws van dinsdag 3 november 2015. In de Corvo Sporthal wordt vanaf vandaag 72 uur lang asielzoekers opgevangen. De gemeente is daarmee akkoord gegaan nadat het Centraal Opvang Asielzoekers, het COA, een zeer dringend beroep op haar deed. De eerste vluchtelingen komen vanavond rond 8 uur aan.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 Hij begrijpt dat er vragen zijn en eventuele zorgen. Meijer roept iedereen op met elkaar in gesprek te gaan waar dat kan. Voor inwoners, bedrijven en verenigingen... wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd vanavond om 5 uur. In de brandweerkazerne aan de Lineerstraat. U kunt alleen toegang krijgen als u uh, uh, idee meeneemt. En, uh, dat u zich kunt identificeren. Om radraaiers buiten te sluiten.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 Om de brug nog aantrekkelijker te maken voor kleine dieren... zullen dit najaar stobben van bomen neergelegd worden. Daarmee is er meer dekking voor reptielen, amfibieën... en kleine zoogdieren als muizen en wezels. Verwacht wordt dat hiermee nog ontbrekende gewenste soorten... over de brug komen. Dit wordt gevolgd met speciale camera's. Vooraf zijn er 22 diersoorten benoemd die zeer gewend zijn. Sneller dan verwacht zijn hiervan al maar liefst 13 regelmatig gezien. Dat aantal zal toenemen nu de begroeiing zich verder ontwikkelt...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 Het ongeval op de A5 vond rond half tien plaats in de richting van Amsterdam. Het gaat volgens Verkeersinformatiedienst om een ongeval met vijf auto's. Op de A5 richting Amsterd Den Haag ontstond rond kwart over tien een kijkersfiele van vijf kilometer. De A5 bij Schiphol is tot twaalf uur dicht geweest vanwege een onderzoek door de politie. Het verkeer tussen de Hoek, Knooppunt De Hoek en Knooppunt Raasdorp... dat staat ingesloten tussen de afrit en het ongeval werd rond 11 uur doorgelaten. Automobilisten stonden zeker anderhalf uur stil. Als eerste poppodium in Nederland... doet het patrionaat de plastic flesjes mineraalwater in de ban. Wie water zonder bubbels wil, krijgt voortaan kraanwater. Het patrionaat is daarvoor een unieke samenwerking aangegaan met Dopper. De Haarlemse fabrikant van gelijknamige handig te hergebruiken waterflesjes. Het poppodium heeft vanaf nu zelfs zijn eigen dopper, met logo... De overstap past in de ambitie van het poppodium om een zogeheten Green Key te bemachtigen. Een internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrije tijdbranche. Er gaan bij het patronaat zeker 12.000 tot 15.000 plastic waterflesjes doorheen. Een groot gedeelte daarvan was voor de muzikanten die er optreden. Zowel backstage als in de zaal zijn ze nu gestopt met de flesjes. Nu zijn ze overgegaan op de dopper. Om de overstap extra kleur te geven is door samenwerking met dopper aangegaan. Het pop verkoopt vanaf nu zijn eigen patronaat dopper. Bezoekers mogen met hun eigen dopper van thuis naar binnen. Zij het alleen als die leeg is. De doppers mogen binnen gratis bijgevuld worden met kraanwater bij de bar. We kunnen natuurlijk ook een glas water krijgen gratis. Mineraalwater met bubbels blijft overigens wel verkrijgbaar bij het patronaat. Dit was het regionale nieuws. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Het wordt vanmiddag geleidelijk bewolkt, maar het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt, het, stijgt de temperatuur tot 14 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 9 graden. Morgen begint bewolkt en het gaat in de loop van de ochtend regenen. De regen houdt morgenavond op. De temperatuur ligt morgen rond de 14 graden.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 Wat is dat? Van een album Frampton Comes Alive. Liedje van de Sidekick. In dit geval is er uitgekozen door onze Imka. Ah. Ja, goed ja. mooi? Ja, lekker. Ja, ik zag je helemaal swingen. Wel, ja. Ja. <laughs> oh. zitten als je te swingen zat. Ja. Goed, Pieter Frampton dus. Mooi album trouwens. Um, we gaan verder met iets nieuws. dit ja. is Jelka van Houten. Ze mooi liedje. No place for a dreamer. Small youth, Everybody else, it's a none wiser she still has this aching feeling down deep inside her a house and garden the perfect wife from the outside looking in she's got Mooi liedje. Prachtig. Jelka van Houten, de zus van Caris. Natuurlijk, de dames van Houten. Behoorlijk getalenteerd op diverse vlakken. Actrices, muziek, zangeressen. Ze doen eigenlijk van alles. En Jelka heeft dus een prachtig nieuw album uitgebracht. Dat heet Hard Place for a Dreamer. Niet No Place for a Dreamer, zoals ik net abusievelijk zei. Nee, het is Hard Place for a Dreamer. En dit was het titelliedje. En ik heb het vanmorgen eventjes. Snel een beetje doorgeluisterd. En er staan nog veel meer van dit soort ju uh, juweeltjes op. Dus als u eens een mooie, uh, lekkere singer-songwriter plaat wil horen. met een mooie stem, mooie liedjes. Jelka van houdt een hard place for a dreamer. Zo is dat. Um, eens even kijken. Oh ja, we gaan even weer wat. Uh, we gaan tempo weer even een beetje, een beetje. Ja, we gaan even terug naar de 70s. Met Slate. Friends stand. hebben die grote blokken al komen ze goed. We je lekker mee kon stampen. Ja, prachtig. Sleep dus! En dit zijn de Simple Minds. Don't you forget about me. Lekker hoor. Don't you forget about me. Grote hit uit de jaren tachtig, natuurlijk. En ga uh, had alweer te swingen. En dit is Amy Winehouse. I knew I had him at my match. Every moment we I don't know why I got so attached.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 het drogen vanzelf, zegt Amy. Zij, Amy. Ja. <laughs> Ze zegt niet zoveel meer. <laughs> well. Van zingen nog maar te zwijgen. Uh, tears dry on their own. Wat is dat? Ye. Ye. Wat is dat dan weer? De cold sin session. The session now. Here comes the judge. Here comes the judge. Come Hahaha. Huh? <laughs> Shorty long. Here comes the judge. Laatste voor vanmiddag. 'Cause here comes the judge. Don't nobody budge. 'Cause here comes the judge, judge. Uit het Motown-tijdperk. En dat liedje dat heette Here Comes the Judge. Ja, This boy can dance. Oké, dan wordt de 30 dagen boogaloo, 30 dagen swingeling en 30 dagen twisten. Nou, dat houdt dan nooit vol, man. Ik kan het niet. Maar goed, het is wel een leuke plaats. Jolie Long dus uit de 60s. En dat heette Here Comes the Judge. Nou, het zou wel leuk zijn als die rechters zo een beetje op, op die muziek binnenkwamen. Een beetje swingend geheel. Een beetje vrolijk gedoe. Ik ben gelijk goed in de stemming bij zo'n rechtszaak. Dat is waar. Nou, het zit erop. Imca, we hebben het weer gehad voor vandaag. We hebben het eind weer gehaald. Ja. Het ging lekker snel. Het ging lekker, hè? <laughs> ja. Ja, dan ben je er ook sneller vanaf. Nee. Ja. Dan heb je veel plezier, hè? Ja, time flies when you're having van. Uh, houdt u er rekening mee dat als u vanavond naar de bijeenkomst wil van de gemeente die om vijf uur in de Brandwikker aan de straat begint, dat u verplicht bent om uw legitimatie mee te nemen. Dus als u die niet bij u heeft, komt u er niet in. Dus dat je dat even weet. Ik zou er natuurlijk heen gaan, dan kunnen een hoop muizenissen en een hoop misverstanden misschien uit de weg geruimd worden. Dus uh, dat is wel belangrijk, toch? Zo is dat. Ja. Dus uh, vergeet niet, als u erheen gaat, het begint om vijf uur. Het is bij de Brandweekers en de En vergeet niet om uw legitimatie mee te nemen. En ik zeg het er nog maar even duidelijk bij. Want ja, veronderstel dat je het wel vergeet en je wilt graag even meepraten, dan kan het niet. Nou, Imka, bedankt u voor de gezelligheid. Bedankt voor de koffie. Bedankt voor het nieuws. Bedankt voor je twee mooie liedjes. En we zien elkaar volgende keer. Ja, tot gauw. Ja. Nou, gauw. Ja, vrijdag ben je er toch Nee, vrijdag ben ik er niet. Ah, nee, oké. als het goed is, doet vrij, is vrijdag het weer. Als hij beter is natuurlijk. <laughs> ja. Goed. Nou, ik uh, wens u fijn week, een fijne week verder. En uh, wat, wat mij betreft uh, tot morgen. Tot 12 uur, zie je Femlin's. En de Vinyljaren morgen natuurlijk. Ja. Tot Woehoe. de volgende keer. Tot de volgende keer.